Dit is door meegens met het NOS-journaal. Bij de aanslag op het Brusselse metrostation Maalbeek... zijn vanmorgen zeker 20 mensen omgekomen... en 106 mensen gewond geraakt. Dat zei burgemeester Major van Brussel vanmiddag op een persconferentie. Hij betuigde de nabestaanden zijn innige deelneming. De burgemeester noemde het geweld een aanslag tegen onze waarden en democratie. Een uur voor de aanslag op het metrostation ontplofte vanochtend twee bommen op de Brusselse luchthaven Saventem. Daarbij vielen minstens 14 doden en raakten zeker 80 mensen gewond. Tenminste één explosie kwam door een zelfmoordterrorist. Naast zijn lichaam werd een kalasjnikov gevonden. Op de luchthaven is een niet ontplofte bomgordel gevonden. Dat kan erop duiden dat een derde terrorist nog voortvluchtig is. Uit voorzorg zijn in België veel gebouwen ontruimd, onder meer die van de Europese Unie en de kerncentrales in Doel en Tihange. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nationale terrorisme-lijst uitgebreid met negen namen. Op de lijst staan nu 48 personen en drie organisaties. Het grootste deel daarvan is betrokken bij terroristische activiteiten in Irak en Syrië. Ze kunnen niet meer bij hun bankrekeningen en ook creditcards worden geblokkeerd. Op deze manier wil het ministerie voorkomen dat terreurdaden worden gefinancierd en gepleegd. Medewerkers van mediabedrijf Sanoma in Hoofddorp mogen weer naar hun werkplek. Het gebouw was korte tijd ontruimd wegens een bommelding. Eerder vandaag was het station van Hoofddorp urenlang ontruimd. Een trein daar was stilgezet vanwege verdacht gedrag van een reiziger. Er is niets verdachts gevonden in de trein, wel is er iemand aangehouden. Bij de NOS in Hilversum was er ook een kortstondige ontruiming... Een aantal medewerkers moesten naar buiten omdat er een poederbrief was bezorgd. Maar ook dat bleek loos alarm. De uitzendingen van de NOS gingen gewoon door. Het weer vrij veel bewolking, maar ook af en toe wat zon, met name in het zuidwesten. Landinwaarts soms wat lichte regen. Het is 8 tot 11 graden. Morgen is er nog steeds een mix van veel wolken en soms zon. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog, en smiddags is het een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 www.zfmzandvoort.nl I'm sorry. I like to go for it, run fast But if you chase love, don't pass Chances never build, too less I'd better run than chase And I will find hope See